4 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. De Oostenrijkse autocoureur en drievoudig wereldkampioen Formule 1... Niki Lauda is overleden. Lauda veroverde de wereldtitel in 1975, 1977 en later nog in 1984. Hij, in 1976 leek zijn carrière voorbij... toen hij bijna levend verbrandde na een crash. Hij overleefde het en werd zelfs nog bijna wereldkampioen. In 1979 verliet Lauda de autosport en richtte die Lauda Air op. In de jaren 80 maakte hij een comeback... en werd in 1984 voor de derde keer wereldkampioen. Een jaar later stopte hij definitief als coureur... Later was hij nog een aantal malen in de autosport actief, onder meer bij Mercedes. Niki Lauda is 70 jaar geworden. Democraten in het huis van afgevaardigden mogen de oude belastingaangifte van president Trump inzien. Dat heeft de federale rechter bepaald. Volgens de rechter willen de democraten met het verzoek de wetgeving op het gebied van transparantie aanscherpen. En is het daarmee te rechtvaardigen. Trump heeft meteen aangekondigd dat hij in beroep gaat. Yoko Widodo is officieel herkozen als president van Indonesië.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 Het weer. Het blijft bewolkt en er is lokaal kans op mist. Minima vannacht rond 10 graden. Overdag is het grotendeels bewolkt. In het oosten valt soms wat regen. Het wordt 13 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. 72 procent van de weginspecteurs krijgt regelmatig de middelvinger. Does lief. Dank je wel. Namens Rijkswaterstaat en Sieren. Zin in Zandvoort? Zandvoort?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 Geweldig. Ongelooflijk. En het is druk. Blije mensen. Iedereen kijkt vrolijk en iedereen heeft er zin in. Ja, het is echt een, een, een, een bijzonder leuke... Ga dan Joop. Hey. Sla maar even op z'n rug. Loop heeft het even slecht, uh, lieve luisteraars. Maar, uh, het, het, het gaat een uur lang goed als hij aan de kant zit. Kan, dus daar ja. zit hij een microfoon in. Dan, uh, dan moet ik babbelen en dan, dan gaat, gaat het niet goed. <laughs>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 Dat weet ik ja. Ik was er niet bij. Nee, helaas. Ja, ja. Dat was, <laughs> dat was maar we wel waar. Maar wel, de film hebben we zeven dagen achter elkaar toen die uitkwam. Ja, ja, ja. iedere avond gezien. Maar ja. weet je waar, wij wel, waar, waar we wel bij geweest zijn? Bij de Jumbo-Family uh, uh, Dag. Ja. Nee, daar zitten we nog bij zelfs. Oh, daar zitten we zelfs nog bij. zitten we zelfs bij. Max Verstappen. Ja, we we, we zit... toch wel wat aan de hand hier. Dat uh, uh, ja. lijkt me zo. Dus toch wel. We hebben een heel programma voor ons een uh, neus gekregen, en dat moet nu bezig zijn. De FMX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 allemaal hele kleine autootjes van die boodschapauto's. Allemaal dezelfde? De Toyota Aiko. De Hitro C1, oh, okay. en de Peugeot 107. Allemaal van die kleine boodschapauto's. Allemaal in de kleuren van Jumbo. En die gaan uh, straks ook een race. Ze hebben geen kwalificatie gehad. De startopstelling uh, wordt gelood. En we oh, gaan zo dadelijk gaan uh, starten. Oh, dat is nu uur? Ja, het 1 uur zou dat beginnen. Ja, en dus uh, kijk. Nee, nee, nee, die dames niet. Dus nu zijn het de. Ja, driften. Ja, ja, ja. Nee, dat zijn de auto's. Ja, dit zijn de auto's ja, ze, okay, die naar de startopstelling ja, gaan ja, voor ja, ja. de Ladies GT-Racing. Ja, grappig, grappig, grappig. Ja, die hebben training gehad van uh, bekende uh, autosporters. Ja, dus Men, uh, vorig die jaar teken. is het ermee begonnen, geloof ik, hè? Ja, vorig jaar is het ermee begonnen. En uh, onder andere Frans Veurus, bij jou ook wel bekend. Ja, ja, ja, ja, uh, Begnadigd ja. uh, talent. Ja, zeker. Uh, en die heeft uh, de dames getraind, Marcel Dekker en nog wat uh, autosportcorrivé uh, hebben zich daarmee ja. bezig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 ik weet niet, uh, ja, mijn presentatrice, het allemaal... zanger is een actrice, zanger. Je kent toevallig die Roberta Pannier, die zit dan bij 24 Kitchen, daar kijken we nog wel eens een keer. Hè? Ja, precies. Uh, die oude vak, dus die, dan... die uh, tv-kok uh, ja. in, kok. kok ja. Ja. Nou, hey, uh, 17 auto's, is dat een groot veld? Ja, en uh, voor een uh, veld vol met beginnelingen in de autosport, zeker uh, natuurlijk. Want eh, dus, is... Weet je toevallig hoeveel ronden ze gaan rijden, Wim? Uh, het aantal ronden, is niet, ja, het is een beetje afhankelijk van Komt tijd. Kom het, het op, op een op bus. De... Daar gaat, oh, dan gaat dat de bus langs door. Door. met uh, Max Verstappen. Max, ja,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 Nou, ik hoop het niet eigenlijk. En het zijn kleine hoedertjes. In principe de snelheid is niet uh, dermate hoog. Nee, nee, dat, nee. Maar, de rij... ja, maar dat gisteren ging het toch eentje. Ja, ja, ja. dat vanaf. heeft minder met snelheid dan met de rijkwaliteiten te maken. Ja, maar ze hebben wel allemaal goede rolbeugels Ze en, en, uh, oh, ja, ja. zitten goed, goed, goed in de riemen.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 Desiree Manders. Misschien dat jullie nee, dat vrees, als bekende... Een oh, een zangeres. Ja. Nou ja, die oh. was dermate uh, ja. ja, de gespannen de, de, de en zenuwachtig. De dat, dat meestal in de studio een koptelefoon op. A, te laat kwam. En B, toen de baan op wou zonder helm. Dan, <laughs> Dan hebben we ja. daarna... Uh, hey, dat vind ik heel interessant. Een race uh, van de VIA WTCR. Ja, dat is eigenlijk het wereldkampioenschap. Uh, Tourwagens ja. en dat is een uh, hoogstaand uh, kampioenschap. Ja, vorig jaar is dat eigenlijk te zielen gegaan. Het was, was een, een ja, race vorig... geworden met, met, met tien auto's, geloof ik. Of ja, wel? en nu hebben we een groot stadveld waar ook uh, autofabrikanten in geïnteresseerd zijn. Nou, er rijden hele bekende namen in mee. Uh, om te noemen Acusto en die Prio, uh, voormalige DTM-coureurs. Ja. Maar ook Nederlanders. Er rijden drie Nederlanders in mee: uh, oh, Niels Langeveld, ja. Tom Coronel en uh, Nick Katsburg. Nick Katsburg, vorige week waren ze in Slowakije. En wist hij uh, drie keer, want ze rijden drie races ja. Uh, ja, per weekend. weekend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 wat te, wat te presteren? Ja, precies. Dat stuk waar we hier eigenlijk op uitkijken, hun rug op <laughs> richting schijnvlak. Ik weet niet of je wel eens uh, ja, ja, ja. daar gereden hebt of mij nou, Ik Nou, Dat zeer. is geweldig ja, ja. iets qua uh, uh, uh, snelheid. Als uh, gas kom je naar boven, ja. de huns rug op en, en je ziet niks. Je weet niet waar die weg naartoe gaat. Nee, als je boven aan het schijnvlak uh, ja, dan ja, kijk je eigenlijk de lucht weet... in en ja. je moet naar beneden ja. Ja. een bocht in. Als je het eenmaal weet, dan weet je het ja, ik Ja, natuurlijk. Het verandert niet, denk ik. <laughs> nee, maar het geeft wel een geweldig gevoel. Wim, die auto.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 Eh, wat hadden we nog meer? Nog... BMW hadden we daarin, ja. Die zijn hier niet actief. De eerste twee die je ook noemde, Honda is nog wel actief hier. En daar vinden we terug Esteban Cuairi, een Argentijns, heel groot talent was dat ook. Stond ook op de rand van Formule 1. En Montero rijden voor Honda. Oké, okay, we gaan even in afwachting naar, naar, van Jan Lammers gaan we nog even een beetje muziek draaien. Ik Wij zijn nog steeds in de restaurant Lacours tijdens de Jumbo familiedagen driven by Max Verstappen. Prachtige naam. En het is ook helemaal te gek hier. Ja, echt waar. Weer.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 en dan zitten, daarnaast zit zitten er nog een Engelsse. Ja, ja. En iedereen staat op als hij langskomt. komt. Ja, en iedereen heeft er pret in en plezier in. Ja, en, mooie sfeer. Prachtige ja, mooie sfeer. Is, is, dat gaan we hier ook weer krijgen, hè? volgend ja, dat jaar. Hebben we, dat hebben we nu al. Kijk, ja, de meisjes weer langs. Ja. De Jummel-meisjes. Oh, ja. Ja. De, de, de Ladies' Cup, die gaan zo meteen van start uh, houden we nu in. Ja. Gaan naar hun startplaatsen. Ja, ze gaan zo meteen racen, ja. Dit is was de opwarmronde. Ja. Nou, we zijn benieuwd. Ja, we, kunnen, we, kunnen staat, staan, we kunnen het helaas hier niet volgen. De, de laatste twee staan bij ons voor de deur, voor ja. onze ja. snuffert. Ja. We, gaan we dat even meenemen? Ja, ik denk het wel. Dat zal niet zo gek lang meer zijn, want alles staat stil nu. En dan zal zo meteen het licht op rood gaan, alle lichten op rood. En dan zullen ze weg zijn. Ja, daar gaan ze. Ja. Goede start achterin, ja, voorin kunnen we het niet zien Zie je natuurlijk. Willem zwaaien? Ja. Willem Zwaait uit. <laughs> Volgens mij zaten ze niet op te letten, Willem hoor. Ze zagen nee, al ziet. Nee, een <laughs> beetje gefocust op de weg. Nou, maar dat. Ja. Dus, toen net over de WTCR, nee, hoe nou? Ja, WTCR. Ja. De, ik zie hier staan dat die morgenochtend weer een kwalificatie hebben. Ja, dat klopt. Ze hebben drie races. Uh, en daar wordt. Ze gaan dus niet de, de, de omgekeerde acht doen. Nee, dat. Uh... Dat is niet meer. Bij het WTCC hadden we dat ja. uh, in het uh, verleden, dat uh, reverse crit. Uh, ja, ja. Maar wat is het verschil tussen WTTCR en WTTC? Nou, de WTCR is eigenlijk WT de opvolger uh, van, van de WTCC. De WTCC, ja, ja. WT de belangstelling werd zo uh, een en stuk het het minder. Dat, en je had al... Uh, uh, tcr races in heel Europa. En waar staat dat voor? Touring Car, Tour, touring car uh, Racing. Ja. En dat is nu een wereldkampioenschap uh, geworden. Je hebt ook in diverse Europese landen heb je ook nog een uh, TCR-kampioenschap. Ja, ja, ja. Engeland, Duitsland uh, en dergelijke. Maar dit is wereldwijd. Ja. Ja. ja. Maar dat was de WTCC ook. Ja, was ja, ja, dat ja, ook. Ja, ja, ja. Ja. ja, ik vond dat in het laatste, op het laatste was het eigenlijk uh, voorspelbaar. Uh, het, het, was, het zijn er bijna allemaal stratencircuits, veel al wel, ja, ja. ja. En dat is moeilijk inhalen. Hier is het een andere zaak. Ja, wat je wel uh, ook ziet in het uh, WTCR, dat was in het Zee ook. Uh, er wordt flink uh, met de koevoet uh, gereden, ja. zullen we maar zeggen. Ja, lekker duwen. Ja. Ja. Daar, uh, ja, dat er een auto zonder schade terugkomt aan het ja. eind van de race. Dat kan eigenlijk niet. Dan hebben ze gedaan. stilgestaan uh, dat overal. Is het anders straks uh, hier op Zandvoort? Sorry. Wordt het anders op Zandvoort als hier gaan racen? Nee, dat denk ik niet. Het is ook een megalmoes van rijders. Er zitten rijders bij die de 50 al gepasseerd zijn. Maar er zitten ook binkjes bij van een jaar of 19. Met de elkaar, de ervaring en de jeugdige. Het is als er erachter, huppet even gaan met die onvol. Wat ik bommelig vind is dat er veel ex-Formule 1 gasten tussen zitten. Ja, en er zit er ook een, vergis je niet.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 dat dat helemaal... Maar je, euh... ja, niet kan het, je kan dat niet meer vergelijken. Nee, nee, nee, maar wel toen, maar toen de tijd... waren de coureurs ja. aanraakbaar. Je kon heel makkelijk aan de pitschaar komen. Ja. Je kon met ze babbelen. Nu worden ze allemaal afgeschermd. Ik heb, ik heb een vriendin. Nou, niet mijn vriendin, maar ik heb een vriendin. Althans, een vriendin van mijn vriendin. <laughs> en die, die heeft nog met James Hems gezoomd. Ja, nou, dat komt toen. Ja, dat... ja welke vrouw niet, zou ik bijna zeggen. Maar... <laughs> ja, maar dat was inderdaad... dat scheelde. Mijn ouders, die hadden... Mijn vader had toen een strandbedrijf. Ja, hè? Ja. En daar werd toen ook een keer... dat was nog in de tijd van Nicky Lauda en dergelijke... werd er samen met Ton Spee... organiseerde ze een hele grote barbecue... voor alle uh, coureurs en aanhang. En dat kwam dan allemaal naar het strand toe. Maar ja, dat werd, dat werd ook niet afgeschermd. Iedereen nee. kon gewoon ja, ja. zo erbij komen ja, ja. en daarnaast Goed, gaan zitten. En dat ja. gebeurde dan ook. En er ja. gebeurde dus in feite niks. Het bleef gewoon gezellig. Ja. Ja. Ja. Ja. Het was die, allemaal heel toegankelijk ja, en heel onschuldig. toen... Ik wij nog een Grand Prix die Hunt inderdaad gewonnen heeft hier. Nou, op euh, zaterdagavond euh, om drie uur in de Kerkstraat euh, ja. ladder zat nog. Nou, <g controller> dat, <g Zug confirmation> dat kan niet meer tegenwoordig. Nee, dat kan je wel vergeten. Maar, maar, waar waar zouden de, de, de coureurs gaan, sla, gaan slapen? Is dit Amsterdam? Of, uh, is, nou ja, dat is tegenwoordig uh, luxe vervoer Am Amstel voor die ja, uh, gasten. Al, nou, ja, opties ja, ja, zoals in Zandpoort, uh, Duin en Kruidberg, ja, ja, Noordwijk, uh, dat bekende ja, die, hotel waar de ja, voetballers ja, de, ja, de, ja. zit. ja, bedoel, ja dat ja, want hoe zit het er? Er waren toch op een gegeven moment ook ooit plannen om hier in het binnencircuit een groot hotel te gaan plaatsen. Ja. Heb jij daar nog wel eens wat van gehoord? Ja, maar daar krijg je dus niet... geen toestemming voor. Nee, hè? dat is natuurlijk natuurgebied natuur, wat, natuur 2000 waar is het natuurgebied. De natura 20 kan je wel. Mag. Oh, de dames voorbij. Die gaan ja, gingen ging ze houden. voorbij. Ja? ja, ze gaan best hard. Ja. Goed, maar er zijn er twee, die maar zitten echt. Zo rijk ook in mijn pannen. <laughs> hey, Oké, okay, ik wil zo, nog even nog iets anders aan je vragen, Willem. Er is een nieuwe klasse in Nederland, de Masta. Uh, MX5. MX5. Ja. Vertel.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 Uh, ook een gastrijder erbij, Michel Bleekmolen. Leuke uh, gevechten hebben we gezien. We hebben een paar jongens uh, die daar actief zijn. Die komen uit die uh, oudere Mazda-klasse. En wat nieuwelingen. Uh, en ja, leuke uh, strijden gezien. Marcel Dekker, die we kennen vanuit ja. de Zwift, de Renault, ja. de oude Mazda. Z zes zes dat De Ford Fiesta Cup. Toch weer uh, de snelste ja. vandaag hier. Okay. Uh, hey, maar uh, Grootveld? Uh, 18 of 19 auto's, ja, maar er uh, zit nog een rek in en er zullen ja. er ongetwijfeld uh, wat bij komen. Ja, als er dus leuke races zijn, dan komen we er meer auto's ja. bij. En iedere wedstrijd uh, hebben ze een auto ter beschikking van een gast uit de Autosport. Dit keer was het Michel Bleekemolen. En andere keren uh, iemand anders uh, die bekend is uh, in de Racerij. Superkart? Superkart, ja. Ook leuk. Als je die ziet gaan, die uh, kartjes over het circuit. Uh, met een. Ja, voor die jongens moet de snelheidsbeleving helemaal gigantisch zijn, want je zit in zo'n klein kartje, laag bij de grond, en als je dan hunzerig gaat richting schijvlak, en die hebben toch wel een aardige top, die, die draaien net zo'n snelle rondetijden als bijvoorbeeld een uh, formule Renault. Hé? Ja. Ja, maar die hebben natuurlijk een gigantische bochtensnelheid. Ja, ja, weten. ja de bochtensnelheid uh, ja dat is bijna gelijk aan, was. aan de rechte eindsnelheid en, uh, ja, ja. Dat, dan win je nou ook natuurlijk ja die superkarts, over het algemeen van in de kart is een verjonging aan de gang je ziet steeds jongere binkies ja. in de kart zo'n uh, vier lammers vijf tien, ja. tien jaar ja vijf zes zeven acht negen tien in die superkart zijn het toch wat de wat oudere mannen ja. die uh, <laughs> ja. twaalf <laughs> dertien nou, <ja, maar>, uh, nee maar dat uh, zien we daar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 ...tot de jaren 90 zijn. Dus dat zijn auto's tot okay. de jaren 90. En we zien daar van Porsche tot Trabant, zien we daarin terug. De jumbo race -dagen. driven gedriven bij Max Verstappen. Dit is ZFM. Daar stapt hij binnen. De man. De man van de afgelopen week. Goedemiddag, Goedemiddag Jan. Hartelijk welkom. Leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Ja, zeker leuk. Zeker. Mooi moment eigenlijk. Hè. Niet alleen om de Jumbo dagen zijn, maar uh, ook... Ja. ja, nou, we gaan, we gaan het hebben over, over dit weekend natuurlijk. Ja, ja, niet zo gek lang. Ja. Maar wat langer over de afgelopen week. Ja, het, ja, en over volgend jaar natuurlijk. Anders, ja. hè, dus ja. het is, hey, hoe beleef jij zo'n weekend als nu? Ja, waanzinnig. Ik bedoel, het enthousiasme wat je... Dat is natuurlijk voor het publiek wat hier is, is dat niet zo vreemd. Maar het enthousiasme wat leeft, dat, uh, dat is enorm. Maar... Uh, ja, je ziet ook gewoon hoe het, hoe het toch een beetje als een olievlek zich uitbreidt. Ja, dus ook de, de omliggende gemeenten en een aantal bestuurders van de omliggende gemeenten zijn vandaag hier. Heel belangrijk. Ja, dus die, ja tuurlijk. En, uh, ja, dat uh, er is gewoon, die wil je zoveel mogelijk informeren. Ja. Eh, want uh, ja, dat, dat moet wel zo zijn dat als die distractie is, dat het uh, voor iedereen ook leuk ja, is Ben je zelf de baan op geweest met LNP2 of niet? Nee, nog niet. Ik doe aan het einde van de dag even wat gasten van Jumbo meenemen met de LNP3. oké, oh, okay. in, in de taxi. Ja, want de LNP2 uh, daar kun je niemand meenemen, maar LNP3 wel ja. Oké. Okay. Ja, hou op met je taxi hè. <laughs> dat gaat hard <laughs> genoeg Dat gaat hard genoeg hoor. <laughs> ja, daarom. <laughs> hey, um, ja, afgelopen week het grote nieuws. Uh, ja. Jij mocht het bekendmaken ja. eigenlijk. Nou ja, gelukkig hadden we daar uh, een presentator uh, voor. Die ja, die was, sprong uh, op het podium. <laughs> ja, ja, tuurlijk. Toll-enthousiast oh, ja. was het. Tuurlijk, ja. tuurlijk. Nee, natuurlijk. Ja, uh, dat, dat, dat is, soms is dat een beetje... Een, een, een, uh, ik ben heel trots natuurlijk, maar het voelt ook soms een beetje ongemakkelijk. Want die, die Grand Prix in Nederland, hier in Zandvoort, die, die is man gewoon uh, om... Uh,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 Partijen bij betrokken. Dat is de Zandvoort, maar dat is ook TIG Sports en Sportswipes. Ja, ja. uh, en uh, alle twee hebben hier gewoon een, een fantastische staat van dienst. Ja, TIG Sports die is in Zandvoort geweest met, uh, met de Kennemer. Ja, KLM Open Kamen natuurlijk. Uh, Prachtig ja. evenementen, ja. maar ze hebben ook ervaring met de Volvo Ocean. Dat ze daar gewoon delen van de organisatie op zich hebben genomen. Dus een, een groot bedrijf eigenlijk. Ja. Met een met, met goede achtergrond. Ja, en Sportswipes is, is weer bekend met, met hele andere uh, sporten, meer de breedte sport.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 op een fantastisch niveau. Dus heerlijk werken. Zij hebben eigenlijk nooit iets met een Grand Prix gedaan. Maar is dat verschillend om een e ek te organiseren of een Grand Prix? Tuurlijk, tuurlijk. Maar daar zijn wel gewoon een aantal... Het eerste is dat als je dat beseft, dan ben je al op de helft natuurlijk. Als je denkt van nou, het is hetzelfde. Maar iedereen staat gewoon volledig open. Dus met heel veel ambitie en enthousiasme zijn we aan de gang. Maar we proberen hoofdzakelijk ons te focussen op de competentie van het verhaal, zonder te veel pretentie te hebben. Ja, ja, ja. He, dus, ja, nu, uh, er is nog geen datum bekend. Nee, maar Weet je, wanneer die bekend, bekend gemaakt gaat worden?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 Die, die hebben werk, ze verdienen wat geld... en dus ze stoppen dat in hun eigen huizen en in hun eigen omgeving. Dat kun je zien. He, er was een periode waar Zandvoort een beetje aan het verpauperen was. Maar dat tijd is, godzijdank, gekend. Ja, mijn, en, mijn idee, uh, godzijdank. Ja, uh, was geweldig, maar dat is geweldig. Maar ook de omliggende gemeenten... of dat nou Bentveld, Heemsteden, Bloemendaal, Adenhout, noem ze allemaal maar op. Haarlem natuurlijk. Dat, uh, dat zijn allemaal gewoon prachtige steden. Mooie omgeving, Overveen. Uh, dus... dus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 He, want, want iedereen, eh, alles wordt een klein beetje opgewaardeerd in de omgeving. Nou, is er uh, in de gemeente is er geld om randevenementen te organiseren? Hmm. Heb jij enig idee wat ze daarmee bedoelen?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 He, gewoon de tijd van de gulden. En er was nog geen uh, internet. Nou, net aan de beginselen. Uh, he, dus, dus net in die periode begon dat. Er was nog geen uh, commerciële tv. Uh, he, sociale media. He, dat is weer een, een, een medium in een medium.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 als, als je dan hier in die duinen ligt...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 we hebben een poosje geleden natuurlijk de A1 Grand Prix gehad hier. Nou, ik denk niet dat het nog zo goed georganiseerd was toen als nu. Om logische redenen. Je leert iedere keer weer. Maar als je ziet vanochtend geen files hier naartoe. Maar wat je daar wel van leert, is dat als straks om drie uur iedereen besluit van nou, we gaan naar huis, dan heb je file. Dus de kunst ligt in het informeren van de mensen van de spreiding. Ik bedoel, naar de, de, de TT van, van Asten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 heeft, hè? Maar, maar, maar blijf in ieder geval gewoon 10, 11 12 uur s'avonds en dan rij je zo naar huis. Als het mooi weer is, is in het dorp alles te doen. Voor ja, alles uit... nog, op het strand. Kijk, ja. je, ze zeggen wel eens van, van als je naar de hemel wil, moet je bereid zijn om te sterven. Hè? Dus je moet ergens natuurlijk je een hart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 Hiervan, nou dat maken wij zelden mee. Ja, ja, ja. Oké, okay, Jan. Um, het klokje van Gehoorzaamheid tikt eigenlijk. Ja, tuurlijk. Sorry dat ik wat later was. En dat ja, dat had ik wel mee kunnen doen. Ja, nee. Dat, dat, uh, ik, ik kan echt geen honderd meter doen of uh, mensen. Jij bent, voor, uh, jij bent voor journalisten een wilde een nou, nou, Want je blijft praten. <laughs> ja, <Dankjewel. laughs> ja, jullie voor Dank je wel. Dank je enthousiasme. wel voor je tijd. Praat, en we hebben nog wel eens een keertje erover. Dank je wel, Jan. Veel succes. Hoi. We gaan afsluiten met muziek. Cor Klaarstaan. staan, James Brown. Goed, we gaan naar uit met James Brown. Dit was uh, een uurtje uh, gouden ouwe vanaf het circuit. Dank je wel. Dank wel. sugar and spice Bye. Kappen. Dit is ZFM. Know what boat you can get on? Everyone there will get big cheer. Everyone there will have moved here. I'll drive my Buick through San Juan. If there's a road you can drive on, I'll give my cousins a free ride. How you feel? goes to America Many hellos in America Nobody knows in America Puerto Ricos in America I like the shorts of America Many clothes in America Knock on the doors in America walk wall floors in America